Goedemorgen Van de organisatie CEFAP, als ik het goed uitspreek. Ja, dus, Frans voor It's FAP. En dat is weer Engels voor het is fantastisch. Fabulous in Zandvoort. Ja, oh ja, inderdaad. Mm -hmm. Dat is een goeie. Um, de, de, veel mensen zullen het misschien nog niet uh, de, de, kennen. Uw uh, de, de organisatie zouden daar allereerst uh, iets kort over kunnen vertellen. Uh, ja, we zijn dus uh, twee weken geleden gestart met een... Uh,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 Je sais que c'est ton boulot Mais faut bien que je fasse le mien, non Entre le tien et le mien La différence c'est que moi je paye des impôts Allez circuler madame, reprends tes papiers ce qui te reste de dignité Oh femme, trouve-toi un vrai métier Mais oh, laissez donc ma maman Oui je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite C'est un héros, et ce sera toujours fièrement Que j'en parlerai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 ...dat je zaken wel moet veranderen. Bijvoorbeeld alleen al omdat het van, ja, van, van Rijkswegen moet veranderen. Dat kan. Ja. Hè, ik bedoel, wij mogen zelf onze bestemmingsplannen vaststellen... ...maar ook daar zijn we weer in ja, gehouden in, in zaken die, die voor ons besloten worden. Ja, misschien, misschien, misschien komt het nog wel het, het ook, uh, om het... Uh...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 Astrid van der Veld... Daar zijn van er de... ook nog. van, ja. Ja, Plots. Ja, <laughs> ja. Heel, ja heel, dat kan blijven, ja. hoor. Dus wat dat betreft. Goed, ja. uh, Astrid van der Veld, 20 ja. uh, jaar laat raadslid namens ja. gemeente Belang en Zandvoort. Dank je wel voor je tijd. En ja. ja, dank je wel voor jouw tijd. Helemaal goed, bedankt. Oké. Okay. Dan uh, gaan we over ja, naar een daag. stukje muziek van Florence and the Machine. Dog days are over.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 Dan uh, ben je welkom. Maar als je een start je een ondernemer bent, ben je welkom. En als je uh, wil gaan beginnen, maar het nog niet helemaal weet, dan kun je gastlid uh, ja. worden. Oké, okay. dus het is ook een soort uh, de, de leerproces waar je in uh, kan belanden. Ja, het is echt de handen in één. Het is echt de handen in één. En uiteindelijk is het ook een samenleving. Dus daar word ik wel uh, heel erg vrolijk van. Ja, dan kan kunnen de ondernemers uh,